Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse bank Capital One is anderhalve week geleden getroffen door een grootschalige hack. En daarbij zijn persoonlijke data en betaalgegevens van ruim 100 miljoen klanten buitgemaakt. Volgens Capital One zijn creditcardnummers, pincodes en inlogdata niet in verkeerde handen gevallen. De FBI heeft gisteren in Seattle een verdachte opgepakt, een vrouw van 33. Het politieonderzoek in Brazilië naar een mogelijke verkrachting door stervoetballer Neymar is stopgezet. Er zou geen bewijs zijn dat hij op een hotelkamer in Parijs een vrouw tot seks heeft gedwongen. Toch is een strafzaak tegen Neymar nog niet helemaal van de baan, want het Braziliaanse OM moet zich nog over de bevindingen van de politie buigen. Toerwinnaar Egan Bernal doet morgenavond mee aan het criterium De 8 van Kaam. De organisatie heeft ook Steven Kruiswijk en Dylan Groenewegen weten te strikken. Zij reden gisteravond ook het criterium Daags na de toer in Boksmeer. Die koers werd gewonnen door Mike Teunissen. Op het vliegveld van Frankfurt hebben douaniers een bijzondere ontdekking gedaan in de handbagage van een Nederlandse man. Hij had in een boodschappentas een wijndoos met daarin geen wijn, maar een levende papegaai. Het als een pennantrocella met rode en blauwe veren. Het is een beschermde papegaaisoort, het dier is in beslag genomen. Zangeres Katy Perry heeft zich schuldig gemaakt aan plagiaat... heeft een jury in Los Angeles besloten. Haar nummer Dark Horse lijkt volgens de jury te veel op Joyful Noise... van de christelijke rapper Flame. Perry ontkent dat er sprake is van plagiaat. Ze zegt dat ze nog nooit van Flame of zijn nummer heeft gehoord...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 In Noord-Holland is de N9A9, den helder richting Amstelveen, voorlopig afgesloten bij Heilo. Vanochtend vroeg is er een auto met aanhanger geschaard. Die aanhanger ligt nu op zijn kop, dwars over alle rijstroken. Politie en Rijkswaterstaat zijn nu bezig het ingesloten verkeer ertussenuit te leiden. Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 The end. This